Europees voetbal beleef je live op Ziggo Sport. Check ziggosport.nl voor alle info. Hoor je dat?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 Krijg je van Denny Vos? Ja, goedemorgen. Het nieuwe kabinet gaat nog eens goed naar de AOW-plannen kijken. Het idee is om de AOW-leeftijd versneld te verhogen. Maar meerdere partijen in de Tweede Kamer hadden daar gisteren veel kritiek op. Premier Jette zei dit over al die kritiek. Fijn om te horen dat er vanuit de Kamer ook concrete voorstellen worden gedaan om plannen ja, bij te stellen en aan de meerderheid te helpen. En vandaag gaat het debat weer verder. We Blijf even in politiek Den Haag, want het blijft onrustig bij de BBB. Mensen binnen de partij willen zo snel mogelijk om de Tafel en daarom moet de ledenvergadering worden vervroegd, dat schrijft de Telegraaf. En er is gedoe hè, over de opvolger van Caroline van der Plas. Dat werd Henk Vermeer, maar veel leden hadden liever gezien dat dat Mona Keizer was geworden. De Amerikaanse regering zou bewuste documenten... over mogelijk misbruik door president Trump geheim houden. Dat zeggen de democraten. Het gaat om een verklaring van een vrouw. Zij zegt dat ze in de jaren tachtig is misbruikt door Trump. De FBI zou vier gesprekken hebben gehad met die vrouw... maar de verslagen van die gesprekken zijn niet vrijgegeven. En er is weer gevoetbald in de Champions League. Het was een lekkere avond voor het Atalanta van oud-oranje speler Martin de Roon. De club speelde tegen Borussia Dortmund en won met 4-1... Atalanta staat nu in de achtste finale. Ook Real Madrid, Galatasaray en Paris Saint-Germain zijn door. Het weer nog van weer plaatsen op veel plekken nu nog mistig... maar vanmiddag wolken en ook zon en het wordt dan 12 tot 18 graden. Op de weg drie vertragingen langer dan een kwartier. Op de A16 van Breda naar Rotterdam kom je in vier kilometer... tussen zevenbergshoek en de Moerdijkbrug met 21 minuten. De a 29 berg op Zoom naar Rotterdam... tussen Numansdorp en de Heinenoordtunnel... 4 kilometer, 31 minuten door een ongeluk. En daar ook nog tussen Numansdorp en oud beierland 6 kilometer. De vertraging is daar ook nog eens een uur en 13 minuten. 2 over 7 op je donderdagochtend. Goedemorgen. Het is net 7 uur geweest. Ik moet er nodig uit.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 I'm sorry. Sheen back your music and hypnotized. 6 over 7 op donderdag de 26 e van februari. Je luistert show 1590, seizoen 8 van Mattie en Marieke. Goedemorgen. Morgen, Danny Vos. Goedemorgen. Morgen op de redactie. Goedemorgen. Annemarie is even lekker een paar dagen skiën. Wij wensen haar veel plezier en daarom Danny op haar plek. Ja jongens, de kans dat wij ooit nieuwsuur of brandpunt zouden gaan presenteren... die was al klein, maar die kans die er nog over is... die ga je de komende minuten gewoon zien verdampen. Let op, want na de komende paar minuten worden wij nooit meer gevraagd... voor dat nee, soort programma's. voor diepe journalistiek? Nee, nee nooit nee, meer. Nee, nee, toch doen we wel een diepgravend onderzoek door Nederland. Ja. Dat komt omdat ik net vertelde dat in de tijd dat ik bij Hives werkte dan spreken we over de zeros had ik twee collega's... en als, ja, wij hoopten altijd heel erg dat zij samen een setje zouden vormen is nooit gebeurd, want dan hadden ze samen een tosti kunnen maken. Hij heeft eten namelijk Wilco Kazenbrood en de andere collega Marjolein van der Ham. Ja, ja, ja. Je, je kan je voorstellen, als dit ter sprake komt in een gesprek... dat je stiekem toch denkt, ja, het is een beetje flauw... maar het werkt toch een beetje op mijn lachspieren. Ja, ja. En wij vroegen ons af, ken jij mensen, al dan niet getrouwd... of die met elkaar zijn, of los van elkaar... waarvan je denkt, nou, die zouden een perfect setje kunnen vormen... op basis van hun achternaam. John zegt, mijn neef heet Van Achteren IJs... en die trouwde met een vrouw met achternaam Baan. Dat werd IJsbaan. Jill die heeft ooit stage gelopen en die uh, zag het wel voor zich... dat twee vrouwen op uh, een en dezelfde kamer een setje zouden zijn... Want de ene vrouw heette vanachter Suur en de andere Pruim. <laughs> en bij, <laughs> ja, bij, bij Miranda thuis is het ook echt wel heel erg leuk verdeeld. Zij zegt, ik heet Bakker van mijn achternaam. De achternaam van mijn man is Kok. Dus ik doe het ontbijt en hij doet het diner. Hallo Suus. Jeroe, goedemorgen. Over welke mensen gaat dit? Uh, dit gaat over uh, 40 jaar geleden. Ja. Uh, toen was ik op vakantie met uh, mijn vriendje en uh, zijn ouders en zijn broertje. Ja. En uh, dat was zo'n uh, kalverliefde op de camping. En mijn schoonbroertje die uh, vond een, uh, een grietje. En zij heette Joyce van der Spek. En mijn schoonbroertje heette Tom Lap. Dus toen kreeg je Spek Lap. Dank je wel, Suus. Ja, dat is toch leuk. Het gaat uh, natuurlijk snel mis als je achternaam naaktgeboren is. Miranda die stuurt een uh, vriendin, heet In het Groen. Zij trouwde met een naaktgeboren, dus dat werd naaktgeboren in het groen. En Judith die kent ook nog een combinatie naaktgeboren in de wei. Hallo, Nora. Hoi Goedemorgen. Ik kan me bijna niet voorstellen dit. Maar wat is, jou, wat is jouw situatie met die mensen? Ja, nou, ik ken ze zelf niet. Maar het is het uh, verhaal dat mijn ouders altijd vertelden. Het ging over mijn achterburen... Um, deze meneer heet namelijk Buiten. En zijn partner, of de vrouw met wie hij ging trouwen... die heette voor oorsprong mevrouw Poepen. Nee. Ja. Ja. Maar poepen is natuurlijk al een hele vervelende achternaam. Volgens mij mag je dat dan officieel ook wijzigen... als het echt... Als het je ja. echt in de weg zit. Het is niet de eerste keer dat ik die naam achternaam hoor. poepen. Ja, heel bijzonder. Nee, ik weet ook wel dat zij uiteindelijk haar achternaam wel geveranderd heeft inderdaad. Snap ik. Dankjewel Nora. Er wordt ook lekker gefantaseerd over als BN'ers samen zouden komen. Bijvoorbeeld Stef Bos met Karin Bloemen. <lacht> ja, ik heb hem. Ja, okay. Of Dennis, die denkt nog even na wat een leuk setje het zou zijn... als Maurice de Hond en Frauke de Bot samen zouden zijn. Want dan heb je toch een soort van hondenbot. Hallo uh, Merwin. Hoi, goedemorgen. Nee, je bent echt de laatste hoor, kom maar op. Wat, uh, welke twee mensen? Nou, ik heet zelf Merwin Post. Oh. En een van mijn beste vriendinnen heet Nathalie Bode. Ja. Dankjewel uh, Merwin. Is goed van de dag. like a as a them You. Say low Lo. Yellow side. It's a new generation. It's worldwide. A world where of party people. Get on the floor, darling. Get on. Red one. Let me introduce you to my party people in the club. Huh? I'm loose, loose, and everybody knows I get off the train Baby, it's the truth. It's the truth.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 En uh, Pitbull bij Music On The Floor. Laatste dan nog van Marike. Die zegt, hé man die Marieke, ik heet Bons. Mijn man heet ook Bons. Samen zijn we bonbons. <lacht> <lacht> Heel. <man. lacht> Zo, nu is het echt klaar. Hé, hey, uh, straks om uh, half negen spelen wij uh, vier op een rij. Jouw kans op uh, twee en een half duizend euro. Het gaat natuurlijk echt helemaal om jou. We hopen dat je met twee en een half duizend euro uh, naar huis gaat. Toch even een kijkje achter de schermen. Uh, er gaat één van ons uh, de gang op. Ja. Degene die hierachter blijft, moet natuurlijk de woorden roepen. Ik weet niet hoe dat met jou zit, Marieke... maar het voelt altijd als een grote verantwoordelijkheid... om die woorden op de juiste manier bij de luisteraar te krijgen. Heel erg. Omdat daar gaat het om. Nou, en, en wat ook nog wel interessant is om te weten... soms zeg je een woord en dan verstaat de ander net iets anders. Klopt. En als je normaal gesproken in een gesprek met vrienden zit... en je zegt bijvoorbeeld, uh, weet ik veel, krat... en de ander verstaat iets anders... Kat. Zeg maar Bijvoorbeeld kat, dan zeg je nee, krat, je weet wel van bier... Maar dat kan niet met dit spel. Dat Wat kan iemand al een straat in. Dat kan dus niet. Gaat dus niet. Uh, jij stond gisteren op de gang, wil toch nog even laten horen. Want gisteren maakte ik dus een misstap. Oei. Ja, en dan schrik ik meteen, zit het hart in mijn keel. Dan denk ik, als dit maar goed komt. Ik zag namelijk het woord racket staan. Maar ik zei tegen Céline. Racket. Nee, sorry. Racket. <lacht> <lacht> racket. <Tennis. lacht> Oké, okay, tennis. En daar zei zij tennis uit zichzelf. Maar ik wilde namelijk als eerste zeggen van tennis. Oh ja, zie je, je wilde precies dit doen. Dus ik beet echt mijn tong eraf. Ja. Ik dacht, ja, straks stuur ik haar de tennishoek in. Oh. Weet je wel. Terwijl, je zei dus per ongeluk, uh, uh, raket. raket je had dat ook daarbij kunnen laten. Want dat was op zich ook een goed woord geweest. Ja, maar dat staat er natuurlijk. Niet dan bij de Quizmaster. Dit staat niet op mijn blaadje. Nee, dat is ook zo. En de, de redactie maakt deze woorden. Wij weten dat van tevoren natuurlijk ook niet. Je kan of met Mattie of met mij spelen. Of met Annemarie, als ze er, er is. Maar ja, spannend hè. Ik snap het helemaal. Ik heb er niks van gemerkt. Wat had je eigenlijk gezegd bij raket? Ruimte. Oh ja, ik maan. Terwijl je bent ooit astronaut geweest. Ja, dat klopt helemaal. ja. Maar astronauten gaan ook naar de maan. Ja, dat is wel lang geleden. Ja, dat is ook lang geleden. Als ze er al waren. Uh, straks om half negen, nieuwe ronde vier op een rij. Jouw kans op 2.500 euro. En we zullen alles goed doen. Said that you need me. Stop, cause his words don't ever mean it. No, they don't. Listen, I to me there'll be a day I'll be more creative.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 Het is half acht, Goedemorgen. De vertraging op de weg langer dan 35 minuten. Die zijn op de A16 van Breda naar Rotterdam. Je komt daar in 4 kilometer tussen Breda-West en de Markbrug 40 minuten. Op de A28 is een ongeluk gebeurd van Zwolle richting Amersfoort. Daar zorgt het tussen strandnulde en Hoevelaken voor 9 kilometer met 41 minuten. En de A29 ook een ongeluk richting Rotterdam. Tussen de Haringvlietbrug en Oud-Beijerland 6 kilometer met 37 minuten. Op veel plekken is het nu nog mistig. Vanmiddag wolken en zon, het wordt tussen de 12 en de 18 graden.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 Ja, het is commercieel gezien niet meer interessant genoeg. KLM, nu, KLM benadrukt wel dat het niet met de veiligheid te maken heeft. Dan naar Utrecht, want mensen die daar buiten slapen... zouden voortaan geen boete meer moeten krijgen. Dat wil een groot deel van de gemeenteraad. Buitenslapen is eigenlijk verboden, maar een boete zou juist voor meer problemen zorgen. Burgemeester Dijksma zegt dat die boete alleen nog moet worden gegeven... als mensen voor overlast zorgen. En er worden ondanks waarschuwingen nog altijd huizen te dicht bij geitenhouderijen gebouwd. Dat blijkt uit onderzoek van onder meer NRC. Dicht bij zulke bedrijven loop je meer kans op longontsteking. En daarom moeten huizen eigenlijk op zeker een kilometer afstand staan. Naardigheid. Dan even opletten als je een Chinese robotstofzuiger hebt. Uh, die zijn namelijk soms de hekken, daar schrijft de Volkskrant over. Die krant schrijft over een programmeur uit Spanje... die wilde zijn stofzuiger besturen met de controller van zijn Playstation. Nou, daar had hij iets voor gebouwd. Dat zijn dingen die... Ik, ik denk dat nou nooit over na. Nee. Ik sta nooit op ochtends en denk... laat ik eens kijken of ik mijn robotstofzuiger ook kan besturen... met de controller van mijn Playstation. Maar dit is het verschil tussen een mannenbrein en een vrouwenbrein. Ja, blijkbaar, ja. Denk ik echt. Ja. Nou, Dit kon dus, want hij had er iets voor gebouwd met behulp van AI... Um, maar daardoor kon hij per ongeluk duizenden Chinese robotstofzuigers besturen. Duizenden dus om hem heen. Hij kon ook meeluisteren via de microfoons in die apparaten in oh. andere huiskamers. Dus. Zo. Ja, dat is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Het is trouwens niet voor het eerst dat het misgaat met die robotstofzuigers. Experts zijn dan ook kritisch. Eerder werd er al een andere Chinese robotstofzuiger gehackt. En toen begonnen die stofzuigers opeens te schelden... en gingen ze achter huisdieren aan. Komt er komt nog wel een keer een film van, denk ik. Wat gebeurt er als alle robotstofzuigers in opstand komen? Dat is een hele army aan robotstofzuigers over een, over een berg heen komt. Weet je? Dus met mensen alle tegelijk. Maar dit is toch een doodeng beeld? Dat, dat, die, dat, die, dat die Spanjaard met die controller in zijn huis staat... en dat ja. uit alle voordeuren uit zijn wijk komen dan die robotstofzuigers... en dat ze een beetje zo informatie lopen... zoals ja. bij die scène van de Lion King... dat uh, ja. Scar bovenop die berg staat... met al die hyena's Sta paraat. Weet <hijen> je welke scène ik bedoel, Ja, zeker. Ja, ze met z'n allen marcheren. Ja, dat ja, ja. je dan al die robotstofzuigers zo door de straten ja, ziet gaan. Ik zie dat echt gebeuren. Ja, joh, ik ik echt. vermoed namelijk ook dat er later toch een onderzoek komt... dat robotstofzuigers toch al die tijd een hart hebben gehad. Dat <hijen> is toch het enige ja, technische apparaat waarvan je denkt... nou die zou nog wel eens wel echt kunnen denken of gevoel yeah. kunnen hebben, ja, nou, toch? Ja. Ik heb ook wel altijd als uh, bij ons, dan, dan komt ze er even niet uit. Zeer komt ze er even niet uit? Ze heeft ook al een geslacht gekregen. Dan kan ze de uh, dockingstation ja, niet ja, vinden. En dus dan, ja, dan staat ze ergens en dan probeert ze de hele tijd over een drempeltje te komen. En ja. dan denk ik, ach meisje. En dan til ik haar op al waren het een kind. En dan zet ik haar terug op het dockingstation. Want ja, dus, anders is ze een wees. Ja. Dat is echt ja, heel verdrietig. Ze ja. de hele nacht haar best te doen. Ja. ja of nee, komt eraan. Naar David Guetta. Gone, gone, gone. We will find like all Music. En naam stil stand in. -E -E. Topics met drie seconden bedenkt uit. Kiki, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is de eerste? De eerste rij in de bioscoop. Three, two, one. Nee. nee. Nee, ik weet niet waarom die er staat. Er is in de bioscoop altijd één rij te veel. Die, die ja. voorste rij hadden ze niet hoeven maken. Want je, die, je kan niet alles zien. Als je helemaal links voor of helemaal rechts voor op de eerste rij zit, ja, dan ga je naar buiten met een nekhernia. aan. Maar dat is natuurlijk ook zo op de tweede rij. En dat is ook nog wel zo op de derde rij. Dus stel ja. dat je de eerste rij weghaalt. Misschien hebben ze de eerste rij al weggehaald, hè? <laughs> ja, dat ja, dat zit was. je eigenlijk op? De tweede. Ja, dat zou kunnen. Nee, het is namelijk wat er gebeurt. Is dat als zeker een films met een ondertiteling. Dan zit je zeg maar met de eerste letter van die ondertiteling voor je neus. En daar moet je met je, met je alsof je naar een tenniswedstrijd kijkt. Die hele zin ja, zo afmaken. Maar tegen de tijd dat je bij de punt bent. Staat er alweer een nieuwe zin. Ja, je krijgt, je, je gaat te traag. Het gaat niet. Het is natuurlijk geen doen. Nee. Geen doen. Ik weet nog, vroeger in Gouda had je een bioscoop. Die was in een oude kazerne gebouwd. Dus dat, uh, dat gebouw dat was niet helemaal recht, geloof ik. En dan de grote zaal, waar dus echt de grote films draaiden... die uitkwamen, die liep in een soort banaan. Dus, dus die, die, die liep niet op, zoals je dat meestal hebt bij bioscopen... zodat je over de persoon voor je heen kunt kijken. Mm. Dat je eigenlijk altijd vrij zicht hebt. Maar de zaal in Gouda, die liep dus... ja, ik noem het toch maar even een banaan. Dus dan zat je, in, zat je, zat je in een, een kuil. Dus dan moest je Hè? eerst nog stel tegen de andere mensen opkijken. En dan kwam je een keer met je ogen bij het scherm. Maar als je dan iemand voor je had die groter was, dan zag je natuurlijk helemaal niks. Ja, en het was natuurlijk ook in die tijd dat je nog helemaal niet van die hele grote bioscopen. Sorry, oma vertelt. Maar dat was dan gewoon een vrij kleine zaal. Dus het was toch gewoon een beetje alsof je naar een televisieplus keek. Ja, ja, ja. En dan zat er ook nog eens iemand voor je. Mocht je ook nog roken in de zaal. Zo. En kon je op een knopje drukken dat ze je eten kwamen brengen. Ja, dit is echt helemaal lang geleden. Wat keek je daar dan? De dikke en de dunne? <lacht> <lacht> in zwart-wit met zo'n projector. <laughs> Polygoon journaal. Dat uh, Volgende kiki. Schaken. 3, 2, 1. Ja. Hey, ja. Ik zou het heel graag willen kunnen, maar ik heb uh, geen geduld om het uh, te leren. Geweldig spel. Um, dus ik zou het wel willen kunnen, maar ik wil het niet worden. Want het, het is een geweldig spel, zeg jij. Ja, het is natuurlijk het, eigenlijk is het het spel der spellen. Het is heel majesteus. Dat is het. Ja, je beter maar je weet wat je bedoelt. Ik, ik heb vroeger op schaakles gezeten. Echt waar? Ja, op de basisschool in de aula. En dan uh, geloof ik elke, weet ik het, donderdagmiddag nog een uurtje na school. Ook heel lang had geleden. Ik, had ik Allemaal lang geleden. We praten echt jaren 60. <laughs> maar mijn vader heeft mij vroeger leren schaken. En die leerde mij dan ook allerlei openings zetten en zo. Waardoor ja. je dan ook iemand herdersmat kon zetten. Ik vind het wel een gaaf spel. Het ziet er namelijk zo hyper intelligent uit. Weet je wel? Ja. Je, je zit liever te schaken dan te bolen. Ja. ja, dat is echt zo. Ja, ja. En dan zit je elkaar zo aan te staren en dan die tikkende klok. Het zit zo, je wordt er zo slim van. Ja, het is heerlijk om als je de tijd hebt om, om, om een potje schaken op te zetten... en dan een lekker glas sherry ernaast of zo. Sherry? Ja, dat hoort er dan ook een beetje bij. Sherry? Ja, ja gewoon lekker een beetje, ja, dat je de tijd neemt voor een, voor een neusje. Ja, ja oké. Okay. Snel naar de volgende. Een waterpijp. 3, 2, 1. Ja. Nee, nee ik, ik, jongens, ik moet volgens mij gewoon nuchter blijven in het leven. Want ik ben van mezelf al gek genoeg. Als ik het, zeg maar, het lot nog ga tarten door uh, zeg mezelf maar, mij, ook nog op een waterpijp... dat is gewoon een enkele reis gekte. Ik kom niet meer terug op aarde ook. <laughs> Lekker nou. man. Nou, het zou je niet verbazen. Ik had vroeger een waterpijp. Natuurlijk had jij een waterpijp. Die stond waarschijnlijk naast je glas sherry in het schaakbord. Ja. In de bioscoop. In de bioscoop. Dit <laughs> is je muziek Lucas en Steve.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 Bij Q Music en uh, Love on Hold zijn als laatste toegevoegd aan uh, de line-up van Q Music Top 40 Live. Ook uh, zij zijn erbij. Ik moest me hier uh, twee weken geleden melden in een uh, gangetje van het uh, pand. Ze stond daar zo'n uh, kleermaker met zo'n centimeter om zijn nek en een uh, naald in zijn hand. Ze zei: Kom maar even hier. Toen heb ik een half uur gestaan voor Q Music Top 40 Live. Nou, dan weet je, dan wordt het echt, echt een waanzinnige avond. Kosten nog moeite worden in ieder geval aan onze kant uh, gespaard om. Ja, je een fantastische avond gaan bezorgen in. Ahoi. Nou, het is een keer de wereld op zijn kop. Want jullie zijn inderdaad een aantal weken geleden al ingemeten voor de pakken die jullie als mannelijke DJs dragen tijdens die avond. Ja. Ik kreeg van de week een mailtje met uh, dat ik in de dagen voor top 40 live, dus dat is op vrijdag de 20e. Of ik uh, in die week maandag de 16e geloof ik, of, of woensdag de 18e... of ik dan voor een jurk kon komen passen. Kijk. dacht ik, dat zit er wel kort op. Dan moet het wel in één keer goed in gaan. In één keer passen. Terwijl jullie zijn al heel lang ingemeten. Ja, wil je zien of dat gelukt is? Kom dan naar je Top 40 live. Er zijn nog een uh, paar tickets. En voor wat betreft uh, jouw kledingadvies... ik zou gewoon iets heel comfortabels aantrekken... want het wordt uh, meezingen, het wordt meespringen... Ja. het wordt uh, een beetje zweten, in positieve zin. Ik zou zeggen platte schoenen. Het is natuurlijk een awardshow, denk je, gouden meldjes... maar doe nou platte schoenen. Exact q -music top tot 40 live. De baren laatste tickets vind je nu op Q-Music.nl en in de app. Dit is direct. Soldier on. Soldier in a woman, you're always true to fall. Just keep on pushing your shopping cart through the storm. Most people buy...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 flower chain and a broken cane. Q Music, 6 voor acht. Zometeen na acht uur spreken wij onze luisteraars... waarvan ze ooit het boek hebben gestaan als crimineel. Onterecht. Onterecht. Onterecht aangezien voor crimineel. En dat verhaal dat vertrekt bij onze eigen Niels op de redactie. Ja, dat hoor je zometeen na acht uur helemaal. Maar Niels, hoe begint dit verhaal? Nou, ja, Dit verhaal begint bij de prachtige gedachte... dat ik naar een technofeest ga. En dat ik denk, ik ga het feest van mijn leven hebben. Ik kom daar binnen en er gaat een hond zitten naast mij. Oei. Die hond betekent dat ik mee moet naar een hokje wow. achter in de zaal. Dus niet naar de zaal zelf, maar achter in de zaal. Ja. En daar lopen een paar politieagenten met me mee. En op een gegeven moment maak ik daar van mijn stoeltje af... en moet ik naar een soort pashokje. Oei, okay. dat is geen goed teken. Nee. En daar zegt die flik tegen mij... De flik? We gaan een gerechtelijke foeie doen. Gerechtelijke voeien, is dat foeieren? Ja.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 Optimel Vezels. Een lekkere en makkelijke manier... voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimel, Smaakt lekker. Voelt goed. Goedemorgen, 1 voor 8. Het Q-music nieuws van Nu.nl. Krijg je van Danny Vos? Ja, Goedemorgen, een meevaller voor onze portemonnee. We zijn het jaar wat minder geld kwijt aan gas en elektra. Dat heeft het CBS uitgerekend. Gemiddeld betalen we dit jaar dik 50 euro minder. Dat komt dan onder meer doordat huizen beter zijn geïsoleerd. Volgend jaar gaat de rekening voor veel mensen wel weer omhoog... omdat zonnepanelen dan minder voordelig zijn. Het blijft onrustig binnen de BBB. Mensen binnen die partij willen zo snel mogelijk een gesprek... en daarom moet de ledenvergadering worden vervroegd. Er is gedoe over de opvolger van Caroline van der Plas. Dat werd Henk Vermeer, maar veel leden.